Going to, um, talk about, uh, today. Waar we het vandaag over zullen hebben. We gaan het vandaag hebben over de vermeende pre-existentie. Er is in het christendom een leerstelling gekomen die zegt dat Yeshua bestond voordat hij geboren was. We're we'll also be talking about what we call in what theologians call the theophanies. En het is ook zoiets als wat theologen call, uh, noemen uh, de theophanie. Theophanie the is just an appearance of God in the Bible. Dat bestaat voor een verschijning van God in de Bijbel. Or God appears like an angel or he appears in some other form. To communicate to man. Als God verschijnt in de vorm van een engel of een andere vorm om met mensen te spreken. En last of all, we we'll discuss about this famous verse in Brechid, Genesis, chapter 1, verse, uh, 26. En tenslotte zullen we het beroemde vers uit uh, Breeshit, Genesis 1, vers 26, bespreken. Oké. Okay. En we we'll beginnen hier. Er is een man genoemd uh, Charles Ryrie, Dr. Charles Ryrie. Er is een geleerde die heet uh, Charles Riley. This guy Charles Riley very famous uh, uh, guy wrote it, a, a book called uh, Basic Theology. is een beroemde theoloog, die heeft een boek geschreven, Fundamenten van de theologie. This uh, Charles Riley was a um uh graduate an early graduate of Dallas Theological Seminary in, in, in Dallas, Texas. And deze Charles Ride was een student aan een seminari in uh, Dallas in Texas. He's uh he's about 80. He's over 80 years old now, so he's not, you know. Hij was dat hij is nu zo'n 80 jaar oud. But when he wrote this book back in I believe uh I believe it was published in, in in the 60s. En hij heeft dit boek in de 60e jaren geschreven, denk ik. It became a mainstay for all of Western Christianity. En het werd een belangrijk standaardboek voor het hele westerse christendom. He's one of the most highly respected theologians in the Western Christian world. En hij is één van de meest gerespecteerde theologen in de westerse christelijke wereld. He's this book, it's about this thick. Dit is een heel dik boek and it's quoted in thousands of articles. En er wordt naar dit boek verwezen in duizenden artikelen. When anyone has a question about theology, they go to Charles Ryrie to explain it to them. Als iemand een vraag heeft over iets theologisch, dan gaan ze naar Charles Raudy toe om uitleg. En one guy, one of many, many, wrote an article. Uh, he's a famous pastor also in California. En een van deze mensen, deze honderden duizenden, die een artikel heeft geschreven, een voorganger in Californië. And he was writing an article on the of Yeshua. En hij schreef een uh, artikel over het vooraf bestaan van Yeshua. En he quoted. Quite extensively from Ryrie's work. En hij citeerde uitvoerig uit dit boek van Ryrie. En dit zijn de conclusies die deze volganger trok in zijn artikel. Three points, listen carefully. Luister goed, drie dingen. De pre-existence van Jezus is de foundation op die... The superstructure of the Christian faith is built. Het vooraf bestaan van Jezus is het fundament waarop de grote structuur van het Christendom gebouwd is. You understand? Everything is based on the understanding that Jesus existed prior to his birth. Met andere woorden, alles is gebaseerd op het feit dat we begrijpen dat Jezus bestond voor hij geboren werd. The essential teaching is that Jesus did not begin to exist when he was born. En het belangrijkste daaruit is dat Jezus niet begonnen is met bestaan toen hij geboren werd. And in fact, many many times in the I hate to use this term but Old Testament en zelfs vele malen in het wat ze noemen het Oude Testament Jesus actually appears. Is Jezus verschenen? In, the form of the angel of the Lord. in de vorm van de engel des heren now after he makes those statements he then draws four conclusions nadat hij die uitspraak heeft gedaan trekt hij vier conclusies now, this is amazing folks you've got to get this en dit is echt verbazingwekkend je moet het goed begrijpen Here's the first conclusion. de eerste conclusie is if christ was not preexistent als Christus niet vooraf had bestaan, Then he was not eternal, Dan zou hij niet eeuwig zijn. And therefore no trinity exists. En zou het daarom geen drie-eenheid bestaan. This is big, folks. Dat This is, is big. heftig. This guy is going to give us a Trojan horse. Deze man geeft ons eigenlijk een paard van Troje. He's going to give us away the drive right through and just completely annihilate the idea of the Trinity. En hij geeft ons eigenlijk een open poort om het hele idee van de drie-eenheid op te blazen. If Jesus were not preexistent if we can show that. Als we kunnen aantonen dat Jezus niet vooraf heeft bestaan, then to them to those to these theologians there is no deity there's no trinity. Dan is er voor deze theologen geen drie enige Godheid. If he was not pre-existent, then Yeshua lied. Als hij niet vooraf had bestaan, dan heeft Yeshua gelogen. If he was not pre-existent, he could not possibly be God. Als hij niet vooraf heeft bestaan, dan heeft hij nooit God kunnen zijn. This is what the opposition is saying. Dit zegt de zeggen de tegenstanders. If he wasn't God. And and not the als hij geen God was, dan is hij ook niet de schepper. So all we have to do dus het enige wat we hoeven te doen is show that he was preexistent and my work is done. Hij is aan te tonen dat hij niet vooraf heeft bestaan en dan is het een horse. Hij biedt een paard van Troje aan. Christianity of course is challenging us to disapprove of the preexistence. En het christendom daagt ons met andere woorden uit om aan te tonen dat het vooraf bestaan van to, Jezus niet waar is. En we zullen two vandaag passages. studeren. We zullen vandaag maar twee teksten bestuderen. Er is geen tijd voor drie. And the rest, you know, there's a lot of other ones. They'll be in my book. In my book. <laughs> en de andere staan in mijn boek geschreven. Dat kunt u verkopen. We'll, we'll come back to you later and we'll talk. We zullen we over, nog over kunnen spreken. The pre-existence is really based the, the biggest argument is based in Johannes John chapter uh, 8, 858. De belangrijkste basis voor het vooraf bestaan van Jezus is, staat in Johannes 8 vers 58. And um Also in Shmult Exodus chapter 3 verse 14. En ook in Exodus 3 vers 14. Now Wim so, right? Ik begrijp dat pastor Wim hier een maand geleden over heeft gesproken. Two weeks ago. Twee weken geleden. And that's okay. We're just gonna, I'm gonna reinforce what he's got to say. Ik zal bevestigen wat hij heeft gezegd. I might come from a different angle. Misschien vlieg ik het uit een andere hoek aan. En misschien gebruik ik wat andere begrippen, maar het uh, poets niet weg wat hij heeft gezegd. En waar u van overtuigd moet worden, is dat wat het christendom zegt over deze versie, versen niet waar is. Van Examination of the tekst in Hebrew or in Griek. Uit elk onderzoek van de tekst, zowel in het Hebraus als in het Grieks, blijkt dat. They're not telling us the truth. And I don't know what the passage says in, in Dutch, I don't have it up here, but you're aware that John 8, 58. En, the great I am. En het, uh, het tekst in uh, Johannes 8:15 en Exodus 3, oh, 3 vers 14 is, gaat over de grote ik ben. So now. In Torah in in writings de Torah de profeten en de geschriften we leren we dat leven begint bij de verwekking we moeten hier beginnen want als je niet begrijpt wanneer het leven werkelijk begint then any philosophy dan kun je met elke filosofie aan de haan gaan en verzinnen wat je wil. So the Torah is basically telling us that life begins at conception. De Torah onderwijst ons dus dat het leven begint bij de verwekking. However, for every human being, God has a plan before you're conceived. Toch heeft God. Voor ieder levend wezen een plan voor zijn of haar leven voordat je bent verwekt. Hashem determines for every human being exactly when he's going to be born. Hashem bepa she. bepaalt voor ieder levend wezen wanneer hij of zij geboren gaat worden. Hashem speaks and you come into being. Hashem spreekt en u komt tot aanzijn. zijn. Now that means that every one of you existed in the mind of Hashem dat betekent dat een ieder van u al bestaan heeft in de gedachten van Hashem. Before you were born. Voor u geboren werd. But that mean you maar dat betekent niet dat u bestond voor u geboren werd. You have to think of it like a plan, like a blueprint. God had als het ware een plan in zijn hoofd, een blauwdruk. God has a plan. But at, in some, at some point in time and space. You actually come into being. God heeft een plan, maar op een bepaalde punt, een tijd in de geschiedenis, wordt u inderdaad geboren. Now we, have a a baraita, baraita in the we hebben in het Talmud een rabbijnse onderwijzing heet, die heet Baraita. En het is in Masechet, Tractate, Psachim, het heet een van de boeken in het Talmud, Psachim, page number 54a. En het staat in het trak uh, traktaat in de Talmud Psachim, uh, vers 54a. En in this uh, in this brighta, in deze Brita there are seven things listed that the rabbis say existed before the foundation of the world. Zijn zeven dingen waarvan de rabbi zegt dat ze bestonden voor de grondlegging der wereld. Seven things are around and they back it up. They give us why they think this way. Ze zeggen, er waren zeven dingen aanwezig en ze geven ook versen om dat aan te tonen. De zeven dingen zijn ten eerste de Torah, die bestond al voor de wereld. From, uh, in English. 8 vers 22... Kunt u dat lezen? The second thing was Gan Eden, the Garden of Eden from this verse here. En de tweede wat al bestond was de tuin, de hof van Eden. And the third thing was um, in Psalm 9. repentance is the second thing, repentance. Correctie, de tweede is eh uh, berouw, Chuvah, you know, coming back to God. Bekering tot God. The third Psalm thing Sam 90. The third thing is um is Gan Eden, that's number 3. De derde is de Hof van Eden. The fourth thing is Gehenna, hell. De vierde is Gehenna, of de hel. Oké, okay, um, the fifth thing is the throne of glory, God's uh, throne. De vijfde is Gods troon van heerlijkheid. Uh, and the sixth thing... Wait a minute, did I miss one? Sorry, oh, yes, oh, excuse me. The, in the same verse, also, the temple existed... Before the foundation of the world. En in hetzelfde vers staat dat ook het heiligdom bestond. You remember, voor de grondlegging der wereld. Weet u nog, toen Moses uh, uitleg kreeg hoe hij het tabernakel moest bouwen, zei God: Ik zal je het model tonen okay. in de hemel. And, and the last thing from Psalm, Psalm 72 en het zevende uit Psalm 72, vers 17. Is Shmo Shela Mashiach de naam van de Messias? Is de naam van de Messias? Yinon is one of his Yenon. Yenon, een van zijn bijnamen. Yinon. Yinon, een van zijn See it right there. Yinon. When when we say the name of the Mashiach, we don't mean the Mashiach, we mean the name. His name was given already before the world was came into being. Als we zeggen de naam van de Messias, is dat niet de Messias, maar de naam van de Messias. De naam bestond al. And what you, what you begin to see is when you look at this stuff, when you look at all of this, you see that the idea of pre-existence from Christianity has no place here. En als je dit bestudeert, dan zie je dat de ideeën van het vooraf bestaan van Jezus uit het Christendom geen stand meer houdt. The name of the Meshiach, the plan for redemption, existed. De naam van de Messias en het plan voor de verlossing bestonden al. niet de Messias zelf. God had to have a plan. God had een, moest een plan before hebben before Hij moest een plan hebben voordat de Messias kwam. Um, work in much the same way. Profetieën zeggen eigenlijk hetzelfde. Let me show you another verse here. Uh, well, first Peter 1 2. Bijvoorbeeld in 1 Petrus 1 vers 2. You see that here you can read if you want to read Petrus spreekt over de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. What's Simon talking about? He's talking about that God had foreknowledge of something before it took place. Dat betekent dat God al kennis had van dingen voordat die dingen plaats gingen vinden. Same thing in verse 20. Indeed, he was ordained. He's talking about Yeshua now. Before the foundation of the world, Yeshua was for, he was thought of before. And 1 Petrus 1 verse 20 zegt that Yeshua al voor de grondleggende wereld was voorbestemd. Er was al een gedachte over hem. We see, for instance, in, uh, let me bring over another verse here from the Tanakh aan de vers sorry, go, sorry, go uit Jeremiah 1 vers uh, 5 Jeremiah 1 vers 5 Here is talking about you and I. Hier gaat het over ons. Baterem atsurekha vabeten beten I I you I knew you guys. God is I knew you before you were even in the womb. Voordat u gevormd werd in de moederschoot kende ik u al. See, this is, typical Jewish thought. is typisch Joods gedachtegoed. We have an expression in Hebrew, mikedem. We uitdrukking in het Hebreeuws mikedem. I don't know how they translate it in Dutch, but in English it's often translated from of old, from before, before the foundation of the world. En je zou kunnen zeggen, dat betekent van ouds, van voor de grondlegging der wereld. So whenever we see that word mikedem, right? God, Garden of Eden en Gehenna en de Torah, all of these things it means they existed they didn't exist but they existed in the mind and will of Hashem. Dus ook keer als we die dingen zien de Torah of de hof van Eden dat ze van ouds waren, maar ze bestonden niet echt maar in de gedachte van God. It has nothing to do with existing in the physical world. Het betekent niet dat ze in de fysieke wereld al bestonden. Oké? Okay. And again I Prophecies work the same way. Maar profetie uh, is het hetzelfde. You see this for instance, I won't show them on the screen, but you know the prophecies about the Messiah for instance in uh Breshi Genesis 49. And u kent misschien wel de profetieën over de Messias bijvoorbeeld in Genesis 49. Shiloh Javo, right? The, the name Shiloh. Daar wordt de naam Shiloh genoemd. Shiloh is going to come, right? Totdat Shiloh um, komt. In Micha you see about the Messiah born in Bethlehem of old. And there wordt in Micha 5 gesproken over de Messias die in Bethlehem komt. Bethlehem in Ephrata from of old you came. En Bethlehem and Ephrata als van ouds zijt gij gekomen. Later on we'll take a look at Isaiah, Isaiah chapter 9, you know the verse that talks about uh, the that hints at a at how Yeshua is going to enter the world through a virgin conception, right? En laten we kijken naar het vers in Jesaja 9 waarover gesproken wordt hoe Yeshua de wereld binnenkomt via een maagd. They were just shadows, just ideas that had not yet taken place. Het waren toen nog ideeën, gedachten die nog niet plaats hadden gevonden. Now let's take a look at the words for Now we understand what's in the mind of God, what actually happens in the physical world. Nu willen we kijken wat er in de um, tastbare werkelijkheid gebeurt. And the word that the Bible uses is at least in English to beget something. En het woord wat uh, in de Bijbel daarvoor gebruikt wordt is verwekken. Yeah, I'm sure that's the word. You know, uh, this one begat, this one begat, begat, begat, right? En staat er zo, Adam verwekte, zet Seth, en zet verwekte enzovoort. This word appears something like 200 and in 40 times in the bible. Dit woord komt zo 240 keer voor in de Bijbel. Uh, about 189 times in uh, in the Tanakh, 189 keer in de Tanakh and 56 times in the uh, in the in the uh, New Testament. En 56 maal in het Nieuwe Testament. So you have to ask yourself, well what what does beget mean? Dus vraag ons af wat betekent dat? Verwekken. Sounds like a really religious word. Klinkt heel erg religieus. But it's not. Maar dat is het niet. <laughs> Beget simply means to come into existence. En verwekken betekent eigenlijk heel simpel tot bestaan komen. In Hebrew it's the word leholid. To be born. In, in Hebrew staat daar het woord leholid, geboren worden. It means to give birth or to cause something to be born. Betekent dus dat iets geboren wordt of gebaard wordt. En guess what? In Greek hebben ze een wonderful woord voor het. En ook in het Griek staat er een prachtig woord voor. Ginoumai. Very wonderful Greek word that describes. You know, we get the word Genesis from that. Is een mooi Grieks woord waar ook het woord Genesis van komt. To come into existence. Tot bestaan komen. Now, we taught a few weeks ago. That Ginomai doesn't only refer to being born. En Wim heeft uh, geleerd dat, een paar weken geleden dat Genomai niet alleen betrekking heeft op geboren worden, but En soms verwijst het ook naar de wederopstanding, omdat je dan opnieuw tot you, leven komt. You don't exist when you're dead. Als je dood bent, besta je niet. Dus het woord genomaan kan ook verwijzen naar weer tot leven komen nadat je dood was. En so in, uh, in iedere Bijbelse context betekent dit woord uh, verwekken. To procreate someone iemand uh, tot stand brengen to generate or cause existence um, iemand um, geboren laten worden. Now the reason we're talking about this folks is because this is very important to understand when we apply it to Yeshua. De reden waarom we dit behandelen is dat het heel belangrijk is dat we het begrijpen in relatie met Yeshua. Because we know that Yeshua at some point in time He came into Want we weten dat op enig punt in de geschiedenis Yeshua ook tot leven is gekomen. En de definitie van het woord tot leven komen. In taal met woorden waar we tot elkaar spreken. It means that you did not exist. Het betekende dat je daarvoor niet bestond. It's completely illogical to say that you existed before you existed. En het is onlogisch om te zeggen dat je al bestond voordat je tot bestaan kwam. You know, that's like it's just a, like we said yesterday, it's an oxymoron. Dat is een contradictio in terminis. Tegenspraak in zichzelf. Army intelligence, you know, je kunt niet rood en zwart zijn tegelijk. Je kunt niet en boven en beneden zijn. Als je bestaat, besta je hier, maar niet daar. All living souls, including yours, Alle levende zielen... And including the messiahs, met inbegrip van u... en met inbegrip van de Messias kwamen tot bestaan op een bepaald punt in de tijd, maar niet daarvoor. Any philosophy, any philosophy from says that before, iedere filosofie in het Christendom die zegt dat iemand al voor zijn geboorte bestond, buiten de gedachte van God, is just pure nonsense gewoon klinkklare onzin. There are no exceptions. Zonder uitzondering. For centuries Christianity has argued whether the son was at the beginning of, of the world or not. Eeuwenlang heeft het christendom beredeneerd dat de zoon van God al bestond voor de be uh, grondlegging der wereld. Well folks, the only people that think that they're around before that they exist before they exist de Enige mensen die denken dat ze al bestonden voordat ze tot bestaan kwamen, Dat zijn mensen die een, uh, een godscomplex hebben, die denken dat ze God zijn. They think God. Only one that time, er is maar één persoon die door de ganse tijd altijd heeft bestaan. And that's the of time en dat is degene die zelf de tijd heeft geschapen. Hashem Elohim Hashem, Elohim De hele punt van de Torah, in wanneer het, wanneer het zegt aan Israël en het zegt, je moet no hebben geen idoolatrie, geen no gods geen no andere gods En het punt waarop Israël te horen krijgt in de geschiedenis, de Torah, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. De hele reden dat God zegt, don't worship anyone but me. De reden dat God zegt, aanbid geen andere god dan alleen mij is because no one created time except him. De reden daarvoor is dat niemand anders dan hij zelf de tijd heeft geschapen. Now, let's take a look here. I want to show you something very interesting in here I think it is. Ik wil u nu iets interessants laten zien. I want to look at this word ginomai. Ik wil kijken naar het woord ginomai. The first time we see it in the New Testament is right here in Matthew 1.1. Eerste keer dat we dat woord genoma in het Nieuwe Testament tegenkomen is Matthäus 1 vers 1. And here in this verse hier in dit vers we see the word genesesos. Hier in dit vers Mattheüs 1 vers zien we het Griekse woord genesesos. It also appears by the way in, uh, in Matthew 1, 1 18 as well. Het komt so ook in Matthäus 1 vers 18 voor. And here is translated the birth of Yeshua. En hier wordt het vertaald als de geboorte van Yeshua. Oké. Okay. Genesis staat er in het Grieks. And again you'll see it in the 20th verse, ook in Mattheüs 1 vers 20. De tekst hier is trying to to make sure that you'll never misunderstand what's going on here. En uit de tekst kunnen we duidelijk zien wat het betekent dat we het niet fout begrijpen. There's no ambiguity. Het is niet dubbelzinnig. Matthew is trying to say Hello folks, this is where Yeshua came into being. Matthäus wil zeggen, hallo mensen, dit is het punt dat Yeshua geboren werd. Using that, that, well now I'm assuming here that Matthew was written in Greek. It really wasn't. En we nemen even aan dat Matthäus in het Grieks is geschreven. I don't think anybody actually believes that Matthew wrote in Greek. He wrote in Hebrew. We denken dat... Uh... Matthäus in het Hebreeuws heeft geschreven. But all we have is the Greek. Maar het enige wat we nog over hebben is het Grieks. En het Grieks vertelt ons heel duidelijk. Wanneer Yeshua tot bestaan kwam. And here in 1, 20 over here, en hier in Matthäus 1,20 over hier. We lezen dat Jozef, de zoon van David. En daar lezen we dat Jozef de horen krijgt van de engel: Wees niet bang om Maria u, tot uw vrouw te nemen. ondanks het feit dat ze een genethen had. Ondanks het feit dat ze zwanger was, um, neem haar toch tot vrouw. You see the English and probably the Dutch uses different words but it's all the same word in Greek and er staan in het Nederlands en Engels soms andere woorden maar in het Grieks is het steeds hetzelfde woord Don't be afraid to take Miriam even though there is now an existence in her. Wees niet bang om Miriam Maria u vr, tot vrouw te nemen want er is iets tot bestaan gekomen in haar. There's only one thing that can cause Gnesen that is maar één ding wat deze Gennethan tot stand kan brengen. And it has to a en daar moet een vader bij betrokken zijn. Die vader is of een mens. Of het is Hashem. De een of de andere manier moet dat gebeurd zijn. Lucas doet hetzelfde. Lucas zien we hetzelfde. In, his in, verse 30, in zijn verhaal. In 1 vers 30. He records the angel coming to Miriam. Schrijft hij ook over de engel die bij Maria komt. And he and the angel informs Miriam and says listen uh, something's going to happen to you. En de engel zegt tegen Maria luister eens er gaat iets met je gebeuren. The son of the most high verse 32. Vers 32 de zoon van de allerhoogste. Uh, the Lord of God will give him the throne. There's there's going to be a messianic figure. Miriam er zal een messiaans persoon uh, komen en die zal door jou heen komen. He's going to be great. Hij zal groot zijn. He's going to take the father, the throne of his, father, uh, his, uh, of his father David. Hij zal de troon krijgen van zijn vader David. All all, all, all en hij zal over geheel Jacob regeren. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. And here comes the magic. Watch this. En nou komt het. Let goed op. Is What's going on here? Want Maria is zeer verbaasd. Wat gaat er gebeuren? is Gabriel, man Dit is goed nieuws, Gabriel, maar ik heb nog geen man. How exactly is this supposed to happen? Hoe moet dat dan gaan gebeuren? dan krijgen we deze this antwoord. Dan krijgen we dat mooie antwoord. And daar is word again: Genomenon. Er staat, de Heilige Geest zal overkomen. De kracht van de Allerhoogste zal u overschadigen. Daarom, de Heilige wat geboren zal worden, zal Zoon van God heten. En daar staat weer het Griekse woord. Genomenon. The one that's going to be born, that's going to come into existence. Het woord kenomen kind of betekent dus degene die geboren gaat worden. Die tot bestaan gaat komen. He's in he's been hij komt tot bestaan omdat hij verwekt is. He's gonna be called ben Elohim. Hij zal heten Zoon van God. Okay. Now, he's gonna be a king. Hij zal koning zijn. Dit is voor Joden geen probleem overigens. Want we weten dat in onze eigen Bijbel we know that as soon as a man rises to the office of king. Want we weten op het moment dat er iemand opstaat om koning te worden. Yeshua in 1837 says before Pilatus. He says, You rightly say that I am a king. Als Jezus voor Pilatus staat, Johannes 18, vers 37, zegt hij tegen Pilatus: Ja, het klopt. There's, there's our genome again, right there. Look. Z for inderdaad... this I was. I came into existence in order to be a king. Hij zei aan hey Pilatus: Het klopt dat ik een koning ben. Voor dit ben ik geboren tot bestaan gekomen dat ik koning zou zijn. Nothing strange about that. Daar is niets aan. Let's go back here. And you can see the concept here in our own Psalms. En er staat ook in de Psalmen hetzelfde: Tabani, Jayom Gij zei: mijn zoon: Heden heb ik u verwekt. When you become king, you're automatically the son of the living God. Als je koning wordt, ben je automatisch de zoon van God. Same thing in Shmuel bet, 2 Samuel, 7:14. He's talking to Shlomo over here. En in 2 Samuel 7 staat hetzelfde, daar wordt gesproken tegen Salomo. The Lord said to me, you are my son today. De Heere zegt tegen mij, gij zijt heden mijn zoon. Ani, je eh, lole av. I'll be a father to him. Waho, je hiy lele ben. Ik zal een vader voor hem zijn en zij, hij zal mij tot een zoon zijn. Hier weten we uit dat een man in Israël de troon zal bestijgen. die de rol van koning van Israël op zich zal nemen. En hij wordt daar neergezet door Hashem zijn God. And his title is ben en daarom is zijn titel Zoon van God. De enige verschil tussen deze twee versen hier. And Gabriel's announcement to Miriam, en de aankondiging van Gabriel aan Maria. Only has to do with his is het verschil alleen dat er gesproken wordt over zijn bestemming? In other words, David Met andere woorden, David wist al dat zijn zoon koning zou worden. Miriam didn't know that. Maria wist dat nog niet. Miriam's now being told, your son is going to be king. Maria krijgt hier te horen, jouw zoon zal koning worden. And that's why Yeshua says. To Pilatus, to Daarom zegt Yeshua tegen Pilatus: -gen Genomea, for this why I was born. Hierom ben ik geboren, Genomenon. als koning van Israël en omdat hij deze titel heeft. And Miriam en dat Maria dit kind in de wereld zal brengen. Om die reden zal hij zoon van God genoemd worden. is Daarom is het voor Joden geen probleem om de Messias zoon van God te noemen. Als je van hem maakt God de zoon, dan hebben we een probleem. And yet the church already separated from its Jewish roots 200 years later. En 200 jaar na Yeshua is de kerk al weggedreven van zijn Joodse wortels. decided quite on their own to invest in Yeshua's existence before he existed. En ze hebben besloten om Yeshua ehm um, toe te kennen het voorafbestaan voordat hij bestond. And therefore if we want to our en daarom, als we onze kerkvaders moeten geloven, dan moeten we dit verse en tientallen andere and gewoon bij het afval zetten. Ze zijn waardeloos. Because genome doesn't mean genome. Want genomen betekent dan ineens niet meer genomen. What other word do we have to describe? The act of coming into existence. We have nothing. Wat voor ander woord moeten we dan gebruiken om het tot bestaan komen te beschrijven? The church invented an idea called eternal generation, an oxymoron eternal generation. Meaning Yeshua was continually being born. En de kerk heeft het, uh, ja, het idee uitgevonden van een continue herboren worden. Jezus zou continu opnieuw geboren worden. Absolutely boggles the mind. Het is uh, totaal niet te vatten. As you guys were growing up, did that ever bother you? Als u toen u bent opgegroeid heeft dat u ooit bevreemd? That a person, one person in the entire world that ever existed, somehow existed before he was around. Dat één persoon die bestaan heeft, ook altijd in allerlei andere tijden bestaan heeft. It's just incomprehensible. Is onbegrijpelijk only in, Nicea in Nikea, nicaea in, in, the third, in the fourth century, alleen in de vierde eeuw op het concilie van Nicea did this stuff come into being. is dit uh, besloten En dat that that idee dat hij heeft vooraf bestaan is the very same creed that gave rise to the fact that he was God. Is dezelfde geloofsbelijdenis die aanleiding gaf om te geloven dat hij God is. Back to the Trojan horse, you remember? We hadden het net over dat paard van Troje. The church first said. Oh, He existed. Before he existed. De kerk had eerst gezegd. Oh, hij bestond al voor hij tot bestaan kwam. Therefore, he's God. Dan moet hij God zijn. All you got to do is just prove his existence. Before his existence. and he's not God. En als je dan aantoont dat hij dat niet is, dan is hij ook geen god meer. Is he a king? Is hij koning? Yes. Ja. Is he worthy of all honor and as you would give to any king as the to the king of kings? Is yes. hij iemand die waardig is om alle eer te krijgen? Ja. Is he a mere man? Is hij een gewone mens? Ja, yeah, he's a mere man, een gewone mens, ja. But he's a lot more mere than I am. Maar hij is gewoner dan ik. He's got a lot of, lot of power. Hij heeft veel kracht. He's one of a kind. Hij is enig in zijn soort. So now let's go forward really quickly. And let's take a look. With Laat, that understanding, let's go to the, the great I am. Laten we dan nu we dit begrijpen naar de grote ik ben. Johannan 8:58. Johannes 8, vers 58. You know what the claim is. The claim is that because Yeshua, what's going on here? Yeshua's having a discussion with the Pharisees. Weet u wat er hier aan het gebeuren is? Yeshua heeft een discussie met de Farizeeën. Now notice Yeshua makes a statement, your father Abraham, he was glad to see my day. En Yeshua zegt daar tegen hen: Uw vader Abraham heeft zich verheugd om mijn dag te zien. Abraham is seeing his day. Abraham ziet de dag van Yeshua. Notice what they say. You're not 50 years old. How could you have seen Abraham? En de Joden zei hem: Gijt nog geen 50 jaar oud, en heeft u dan Abraham gezien? Wait a minute. Did Yeshua say that Abraham saw his day? Or did it say that he saw Abraham's day? Wacht even, heeft Yeshua gezegd dat hij Abraham Yeshua's dag zag, of dat Yeshua Abraham heeft gezien? No, Abraham saw his day. Ah, nee, Abraham zag de dag van Yeshua. Zoals like Abraham is being given a vision. Zoals Abraham krijgt een soort visioen. And he sees the future. En hij kijkt in de toekomst. He sees the movie Jesus. Hij ziet de film Jezus. Not Mel Gibson's version. Niet die van Mel Gibson. He he sees a, a much better version. Nog een veel betere film. And when Abraham had that vision, toen Abraham dat visioen kreeg, It was such a good movie was het zo'n goede film that he calls the name of the place that he's at dat hij de naam van de plaats waar hij dan is gaat noemen which is by the way Harazeteem the Mount of Olives dat is de Olijfberg his the name of this place is Adonai Yirahai e. dat is de naam van die plaats de Heere zal voorzien God was shown to me God is Hashem, aan mij betoond Hashem's brother God showed me something it was shown to me Hashem did it. En uh, God heeft zichzelf aan mij laten zien, letterlijk. Okay? That's what's going on. Dat Now, gebeurt daar. Let's go back to our text for a second. Gaan we terug naar de tekst? And here's the very, here's the famous verse. En hier is het beroemde vers. So here Yeshua says, look guys, before Abraham, before Abraham even existed, ego ami. En Yeshua zegt daar tegen voor Abraham Bestond, zegt hij, ik ben. Now, Wim talked about this at length. What does ego Emi mean? What, it, you know, what does it mean? It's a Greek phrase. En Pastor Wim heeft daarover gesproken. Uh, wat betekent dat die zin ego eimi? Ik ben. When we see those words in Greek and we want to translate them into Hebrew, als we die woorden in het Grieks zien en we willen ze vertalen naar het Hebreeuws, it means I am he. Yeah, I'm the guy. Dat betekent het. Ik ben het. Ik ben hem. That's all it means. Dat betekent dat alleen. There's no capital letters in Greek in de, or in Hebrew. Er staan in het Grieks of in het Hebreeuws geen hoofdletters. There's no great I am. Er staat niet de grote ik ben. I got to show you this poster. They make posters like this all the time. You ever seen those? Heb je dit soort posters wel eens gezien? Deze de grote ik ben. Christianity invents an entire theology on this one. De Christenom heeft een volledige theologie hierop gebouwd. The great I am. De grote ik ben. Oh, they even got music. Er is zelfs muziek van. You know, here I'll let you listen to a little piece here. Well anyway, we won't listen to that. He's singing, you are God the living king, you are Christ the risen Lord. He gets into this really, you know, really gets you going here. is een mooi uh, swingend lied, u bent God, de You are the Christus. great I am. En onderaan, u bent de grote, ik ben. Well it's a nice song, except it's just bad theology. Het is een mooi lied, maar slechte theologie. En wat we ontdekken als we naar dit vers kijken, is dat deze woorden, ego eimi, ik ben, die staan overal in de Bijbel. 48 keer in het Nieuwe Testament alleen al. Hier is Paul, Shaul, saying, ik ben inderdaad een Jew. Paulus zegt uh, in uh, handelingen 22 vers 3, Ik ben inderdaad Ego een Jood. Amy. En zegt hij ook, Ego Amy, Ik ben een Jood. Wow, I guess Paul is God too, huh? Dan moet God, Paulus dan toch ook God zijn? Uh, well, let's see, how about, uh, uh Luke, um, 119? En dan Lucas 1 vers 19. Here, uh, Gabriel is talking, Gabriel the angel. Hier spreekt Gabriel de engel. And there he is. He's saying ego emi. Dan zegt hij ook ego emi Gabriel. Ik ben Gabriel. Is Gabriel God? Is Gabriel dan ook God? Ik denk zo. niet? Uh, how about ehm um, how about Yohanan here? Yohanan is saying uh Yohan... it's the blind man in John 9. In Johannes 9 gaat het over de blindgeborene. There he is. He's saying ego emi. I'm the guy. It's me. En dan zegt die blindgeborene ja hoor, ik ben het. Ja. Was the blind man God? Is de blinde dan ook God? How God if this guy isn't God? Hoe kan Yeshua God zijn als deze dat dan ook is? Acts 10:21. Handelingen 10, vers 21. Same thing. Here's Petros, Simon Kephas, Simon Peter. Hier gaat het over Simon Petrus. Kephas. Yeah, yeah, I'm the one that you're looking for. It's me. Dan zegt hij: Ja, ik ben degene die je zoekt. Hey, go, ik ben het. There's a whole bunch more, folks. There's just lots of them. 180 times alone in the Septuagint. You know what the Septuagint is? 180 keer alleen al in de Septuaginta. Het Let woord me, ego I, me. ik ben. Let me show you a, a graphic on this. You can see what I'm talking about, ik folks. een plaatje van laten zien. It means I am he. It bet, was me. It's bet, me. I'm the one. It's me. Betekent gewoon ik ben het. Ik ben de persoon. Ik ben het. So now what Christianity is going to do, they're going to try to dress that text back on the Exodus. Dus dan gaan ze die tekst uit Johannes terugleggen uh, op Exodus. Want als ze kunnen aantonen dat God zegt Ik ben het. En back in, Shemot, in Exodus, you have the angel of the Lord. En in Exodus staat ook geschreven over de Engel des Heeren. To die tot Mozes spreekt in de brandende Braamstruik. Well. Here's the words that we find recorded in Greek. Dit hier in het rood zijn de woorden zoals het staat in het Grieks. Ego emi ho on. Ego emi ho on. Ik ben degene. Here's the famous passage in in Shemot. Hier is de beroemde passage uit Exodus. And you can see it here in in the Septuagint, right? En recht ziet u het in het Grieks Ego in de Septuaginta. ho on. Ik en ben degene. En... In Hebrew of course, it says, Vayomer Elohim El Moshe. Here's what God said to Moshe. Hier staat in het uh, Hebreeuws uh, in het groen wat God tot Mozes zegt. Ehiyeh ehiyeh. Ik zal zijn wie ik zal zijn. That's a hard one to translate. Is moeilijk te vertalen. Be. Ik be, zal zijn degene die ik zal zijn. That's the best we can do. Dat is het beste wat je kan vertalen. Zeg dit tot de kinderen van Israël. notice ik, ik zal zijn. Ik zal zijn, zal hen naar u toesturen. Is er dus een probleem mee? de manier waarop Ehije is vertaald in de Septuaginta, me to you, staat degene. Heeft mij tot u gezonden. Not ego Amy. Niet ik ben. You see that Ho'on Ho dat betekent degene heeft It mij means tot u gezonden. Degene die altijd bestaan heeft zal u tot hen zenden. En so de claim by trinitarians dat God is saying I am in Exodus 3:14 is simply not true. En de bewering door de gelovigen in de drie eenheid dat Gods hier in Exodus zegt dat ik ben, de tekst. This lie. De tekst toont het tegendeel aan. Let me just get over here to. I am in this verse. Nowhere does it link to John 8:58. There's no link between here and there. It doesn't exist. De ik ben in Exodus. Er is totaal geen verband tussen wat God daar zegt tegen Mozes en het vers wat Jezus spreekt in Johannes. So the next time someone comes to you and says, Yes, but but, but I am, is in, is in Exodus. En maar als de volgende keer dan iemand tot u uh, komt en zegt ja, maar ik ben, staat toch in Exodus. Just say: listen, you need to go to Israel and get into an opan and learn Hebrew. En dan zeg je alleen, ga dan maar naar Israël, ga naar een opan um, en ga daar Hebreeuws leren. En dan gaan we nu nog door naar de godsverschijningen. I'm not say a lot about the this. Ik zal niet veel zeggen over de verschijningen van God, alleen dit. De Torah neemt aan dat wanneer er een verhaal in de Bijbel plaatsvindt, And you see this character called the angel of the Lord. En je komt daar de persoon, de engel des Heren tegen. Okay. It doesn't mean that there's the angel of the Lord is exactly what the text says. Malach Adonai is an angel. De tekst zegt precies wat het werkelijk is. Malach Adonai, een engel des Heren. Is Yeshua een an engel? Is Yeshua een engel? No. Nee. Het book of Hebrews 1:1 tells us that is not an angel. Staat al in Hebreeën 1, 1 dat Jeshua geen engel is. Ik uh, I think I had this in one of these but it was in Hebrews yeah it gets een beetje slow here now. I don't right, mind. We'll we'll bring it up later. Um, basically the stories where God is appearing to man in various places in the Bible. De verhalen waarin God verschijnt op verschillende uh, momenten aan mensen in de Bijbel. People apply this kind of logic. Dan gaan de mensen daar de volgende logica aan hangen. A equals C. A is gelijk aan C. B equals C. B is gelijk aan C. Therefore B is equal to A. Daarom is B gelijk aan A. A is God. A is God. B is Yeshua in a pre-incarnate preexisting form B is dan Yeshua in een vooraf bestaande vorm en C is God making an appearance to man en C is dan God die aan de mensen verschijnt So if God is making an appearance to man dus als God aan de mensen verschijnt and Yeshua is divine and Yeshua goddelijk is therefore Yeshua must be God dan moet Yeshua God zijn It's backwards logic. Dat is uh, terug ehm uh, omgedraaide logica. But when you say it fast, nobody bothers to question it. Maar als je het snel zegt, dan weet niemand meer wat hij er tegen moet brengen. Oké? Okay? Now there are various number, there are various theophanies in the Bible. Er zijn uh, aardig wat plaatsen waar God in de Bijbel verschijnt. And there's a number of occurrences in the Bible where God does seem to appear in some kind of human form. En er zijn inderdaad aanwijzingen of lijken er te zijn dat God in een soort menselijke gedaante zou verschijnen. En meestal staat er de engel des heren of de heren God die zegt. And the person is speaking as if they're God. En de persoon spreekt alsof hij God is. But you have to understand how an angel works. Maar we moet begrijpen hoe een Engel functioneert. In Hebrew, Malach means like a messenger. Malach in het Hebraus betekent boodschapper. A messenger gives a message. Een boodschapper brengt een boodschap. Your television set is a messenger. Uw televisie is een soort boodschapper. It projects an image of someone somewhere else in the world. U ziet daarop een beeld van iemand anders ergens anders in de wereld. So news, dus als u het nieuws aanzet, the man the TV telling you the news, Dan ziet u daar de nieuwslezer die u het nieuws leest. He's not physically in your living room, is he? Maar die is toch niet fysiek in uw kamer aanwezig, toch? Maar u kijkt naar hem alsof hij er wel zit. The television set is transparent. Die televisie is transparant. But the image behind it is real. Maar het beeld wat erop geprojecteerd is, dat is wel echt. Maar het beeld wat u ziet is niet die persoon zelf. Het is slechts het beeld. And Het is een elektronisch beeld. Turn off the power, the image Als ik de stroom eruit trek, is het beeld weg. Dat an is ook met een engel. He a Hij brengt een boodschap. We have A lot of cases like that. Er zijn veel gevallen waar dit gebeurt. We hebben Hashem walking in the garden with Adam. We lezen over Hashem die in de hof wandelt met Adam. We, have we hebben Abraham die een visioen heeft. Hij spreekt met God en dan komen er drie mannen op hem af. We hebben de engel van de Lord en we hebben de engel des heren die later tegen Abraham spreekt om te voorkomen dat hij zijn zoon doodt. We, we hebben Mose die Hashem ontmoet in de brandende braamstruik We hebben Jehoshua, Joshua. He's meeting de captain van the Lord's of the Lord's army. En we hebben Jozua die een ontmoeting heeft met de legeraanvoerder van het leger des heren. We hebben een engel die aankondigt aan de ou ouders van Simson dat Simpson geboren gaat worden. Iov, Job, we, we lezen over Job die vragen stelt aan God. Als in een visioen. Many, many er zijn vele, vele voorbeelden van. Sommige van die uh, verschijningen zijn in menselijke gedaante. And they the name of God, en die menselijke gedaante roepen dan de naam van God aan. Which only suggests that these, that God is present. En daardoor ontstaat het idee dat God aanwezig is. Maar wanneer je een verhaal leest over een zogenaamde verschijning van Hashem, you have to remember the ground rules. Dan moet je de basisregels weten. And En daar is het Christendom de fout in They don't go back to the Torah. Ze gaan niet terug naar de Torah. Wat zegt de Torah over God, over zijn zichtbaarheid? You can't see him. Je kunt hem niet zien. No human eye can see and live. Geen menselijk wezen kan Hashem zien en blijven leven. That's the rules. Dat is de basisregel. God is geen mens dat hij zou liegen. Dus als je een engel des Heren ziet. Dan zie je slechts een visioen van hem. Als het een engel des Heren is en die spreekt in de naam des Heren. Dan zie je slechts een beeld. Dat is niet God. Hij wordt niet vlees. De beste conclusie die we kunnen trekken. Is dat deze messenger of man is exactly wie hij zegt dat hij is? De engel van de Lord, de commander van de Lord's armies, whatever you have. Dat de persoon die daar spreekt, dat ook daadwerkelijk is wie die zegt dat hij is? De engel des Heeren of de legeraanvoerder des Heeren? Ze zijn slechts afbeeldingen van Hashem. Now if you take the Torah and throw it away, als je de Torah neemt en die wegdoet. Ja, dan kun je God misschien wel veranderen in een zichtbare mens. Yeshua was niet aanwezig in de Hof van Eden. Hij sprak niet tegen Adam. Er is geen bewijs om het aan te tonen. Heeft Adam ooit gezegd, dag Jezus, hoe gaat het? Nou, Abraham, toen hij een gesprek had met die drie mannen. Jesus wasn't there. Was Jezus daar niet bij? Als Jezus daar al was, waarom moest hij dan nog geboren worden? En was, he when he was talking to Abraham? 30, 60, 90? hoe oud was hij dan toen hij met Abraham zou spreken? 30, 60, 90? Zegt de tekst ooit dat het Jezus is? No, Yeshua is not there. Nee, Yeshua is daar niet bij. Yeshua is, not the angel of the Lord. Yeshua is niet de engel des heren. He's not stopping Abraham from sacrificing Isaac. Hij houdt niet Abraham tegen om Isaac te offeren. Er no is geen bewijs voor. De engel des heren sprak tegen Mozes bij de brandende braamstruik. Zegt de tekst, de engel des heren, het was niet Jezus. Same is true for every theophany. Hetzelfde geldt voor iedere verschijning van God. Iedere advocaat kan u vertellen, de waarheid hoeft niet verdedigd te worden. Truth is de waarheid is gewoon duidelijk. The truth speaks for itself. De waarheid spreekt voor zich. Let de the, let the tekst speak voor zichzelf, het it doet het heel well. goed. Laat de tekst voor zich spreken. Dat doet hij zeer goed. Waarom moeten we een leerstelling bedenken dat Jezus er was terwijl de tekst dat niet zegt? En dan tegen mij zeggen dat ik naar de hel ga omdat ik het niet geloof. One additional point. Nog één punt. Yeshua zal nooit een engel zijn hebben we eerder He's gezegd Is never ever called an angel is nooit een engel genoemd he is the son of man ben adam hij is de zoon des mensen ben adam Ben adam in Hebrew means human. Ben adam in het Hebreeuws betekent menselijk Angels aren't humans engelen zijn niet menselijk How many times is he called son of God Eighty times, Eighty times son of man Yeshua wordt 80 keer genoemd zoon wow. des mensen en 40 keer zoon van God. I think the Bible is trying to tell us something, don't you? Wil de Bijbel ons niet iets duidelijk maken? 80 times it wants to tell us that Yeshua is a human. 80 keer wil de Bijbel ons zeggen dat Yeshua mens is. Hmm. Alleen in het Nieuwe in Testament alleen. In het Nieuwe Testament. Right? Where he's where he exists. <laughs> Messiah. Om die reden weet de Torah of het Jodendom niets over een vooraf bestaande Messias. Except als een plan of een blueprint in de mouw van Hashem. Behalve dan als plan of blauwdruk in het ge de gedachte van Hashem. Anything else is pure fantasy. De rest is louter fantasie. En komt voort uit het kijken naar veel films. De Messias is precies wat er over hem voorzegd is in de Tanakh. Leer wie de Messias is van het Joodse volk die hem aan u gegeven heeft. He belongs in the realm of mankind. Hij hoort in het rijk der mensen thuis. He belongs to the human race. Hij behoort tot het menselijk ras. Hij is constrained tot tijd. Just hij we is are. beperkt in tijd. Time bounds every man, including Yeshua. Tijd beperkingen ook op Yeshua. Yeshua didn't exist before his own birth. Yeshua bestond niet voor hij geboren werd. And he will not appear again in human form until his enemies are made a footstool for him. En hij zal niet opnieuw verschijnen in menselijke gedaante totdat zijn vijanden gemaakt zijn tot een voetbank voor zijn voeten. In the Hebrew it says adam bitzalmenu bimnu bim bim mutain, bim Let's make God, man in our image and our likeness. Is that plural? In Genesis 21, 26 staat "On mensen maken in naar ons beeld naar onze gelijkenis. Of course it's en plural. In het Hebrew staat dat ook en yeah. is meervoud. Who's the we? Wie is dan die ons? Well, we could mean majestic plural like me and my angels. En wij, dat zou kunnen zijn een majesteitsmeefout. Ik in mijn engelen. It can mean like uh like the uh, royal we like uh when the president of the United States just says, you know, let us do this and let us do that. And it's going to say that majesteitsmeefout zoals gezegd wordt wij Beatrix. But I think the rabbis came with a much better answer. Maar de rabbis hebben een beter antwoord gegeven. The rabbis come in a, in a midrash, okay? En de rabbi zegt in een midrash. And they they were well aware of the argument. This is already written in the 12th 11th century. En zij kenden de hele discussie goed. Dit werd in de 11de 12de eeuw geschreven. The verse actually tells us, "Let us make man in our image in our likeness." And it has Gaat over, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. In the very next verse, maar in het volgende vers, vers 27. When the takes place, als de schepping daadwerkelijk plaatsvindt. Is het weer in het enkelvoud. Elohim. En God schiep. It say, Elohim. Er staat niet. God schiepen, and God singular en created. En staat God enkelvoud schip. But Salmo in His image, but Selam Elohim bara God himself only created man. En God schiep hem naar Zijn beeld, en God zelf, Hij schiep hem. Our rabbis come with a fascinating uh, explanation. Een gaf een fascinerende Rav Shmuel ben Nachman in was in Torah, Oh, sorry, Moshe, Moshe. Uh, de uitspraak just, just, van Rabbi Samuel ben Naman. Die heeft gezegd: toen Mozes bezig was in het schrijven van de Torah, moest hij iedere dag een stuk schrijven. Toen hij bij het vers kwam en God zeide, Laat ons mensen maken, zeide hij. O, eeuwige, Heerser van het heelal, waarom heeft u ons een excuus geschreven aan afvalligen om te laten lijken alsof er meerdere goden zijn? De rabbi well, they're they're rabbis zei, nou er zullen best wel mensen komen die zeggen, nou, er zijn dus meer goden als er ontstaat. En het antwoord aan, uh, van die rabbi was, nou ja schrijf het maar op. Wie uh, een dwaling van wil maken, die maken er maar een dwaling van. Now we don't have to translate this one. I'll just tell you quickly. I'll summarize. Rav Simlai simply says over here what I said. Vayibru. It doesn't say plural and God's created or many created. It says vayivra. God singular created. Rabbi Simlai zegt dat ook. Dat is staat en God schiep. Dat is enkelvoud. God schiep niet tegen so hun that... schiepen. Dus nu is de, blijft de vraag dan over wie is dan die ons? En Rabbi Tifdai said zei in Rab Aha's naam, the Holy One blessed be, he said, if I create is En heeft gezegd, de de, de heilige gezegend zijn, hij heeft gezegd. Als ik de mens schuip, schep uit de hemelse elementen, dus uit de hemel, dan zal hij voor eeuwig leven en nooit sterven. Maar als ik hem schep uit het aardse uit de aardse elementen, dan zal hij sterven en niet blijven leven. Therefore I will create him from heaven a little bit of heaven. And a little bit of earth. Daarom zal ik hem scheppen uit een beetje van de hemel en een beetje van de aarde. Folks, that's the we. Dat is wat dat ons is. We are all created, we're the only creation of God that has heaven and earth. Animals don't get that. Wij zijn de enige schepselen van God die wel zowel een stukje van de hemel als een stukje van de aarde in ons hebben. Dieren hebben dat niet. And this is testified even in our own Torah. Look. Dit staat ook in de Torah. 4, 26, Deuteronomium 4 vers 26. 30, 19. De, Deuteronomium 30 vers 19 and 31, 28. en 28. Deuteronomium 31 vers 28. Hashem says, I'm going to call heaven and earth as witnesses against ja, Hashem, you. Hashem zegt ik zal de hemel en aarde als getuigen aanroepen tegen u. When you de when you don't do the Torah als u de Torah niet doet, the very pieces that made you into a man, dan zullen de elementen die jou tot mens hebben gemaakt are going to witness against you tegen jou getuigen. That's the we of Genesis 1:26. Dat is de verklaring voor het ons in Genesis 1:26. Let us heaven and earth. We're going to use them to create man. Laat ons hemel en aarde. We zullen Hen gebruiken om jou te scheppen. En daarom zegt het volgende vers. En God schiep How did he create man. Hoe schiep hij hem? Vanuit hemel en aarde. Because they're be witnesses against him. Omdat dat getuigen tegen hem zullen zijn.